In Davos begint vandaag het World Economic Forum, een vierdaagse economische top voor politici, economen, bankiers en topbestuurders uit het internationale bedrijfsleven. Omdat er veel Europese regeringsleiders aanwezig zullen zijn, zal de positie van de euro een belangrijk gespreksonderwerp zijn. Onder de deelnemers zijn onder andere de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Sarkozy, de Britse premier Cameron en de president van de Europese Centrale Bank, de Fransman Trichet. China en de Verenigde Staten sturen minder zware politieke delegaties. Voor de Amerikanen komt minister van Financiën Geithner... en China stuurt vooral belangrijke mensen uit het bedrijfsleven naar Zwitserland. Tennister Kim Kleisters heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De Belgische won in twee sets van de Poolse Agnieszka Radavanska. In de halve finale speelt Kleisters tegen de Russische Vera Svonareva... die Petra Kvitova uit Tsjechië versloeg. Dan het weer nog overwegend bewolkt. Vooral in het zuidwesten valt regen of motregen. In het zuidoosten komt nevel of mist voor. In de loop van de middag breekt mogelijk de zon door. En bij een stevige noordoostenwind wordt het vandaag maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNL. Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Kamran Oula. Ja, goedemorgen. Het is woensdag 26 januari. Welkom bij het tweede uur van Nu al wakker Nederland. Het komende uur op Radio 1. Horen we oud-minister Joris Voorhoeven over de bezuinigingen bij Defensie. Spreken we Bastiaan van Schaik over de Fashion Week in Amsterdam. En we bellen met SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij... over de politiemissie naar Afghanistan. Maar eerst gaan we nog even terugblikken op de State of the Union die door Barack Obama eerder van deze nacht uh, is uitgesproken. En dat doen we met onze Washington correspondent Wouter Zantingen. Uh, Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt uh, de speech van de, de toespraak van Obama gevolgd. Uh, en je bent op dit moment ook naar alle nabeschaming aan het kijken. Uh, hoe wordt er gereageerd op de toespraak van Obama? Nou, over het algemeen uh, heel erg positief. Er wordt gezegd dat het een, een sterk verhaal was. Dat hij duidelijke richting probeert te geven aan waar de VS heen moet. Uh, dat hij uh, op, op probeert in te spelen op optimisme en de Amerikaanse can-do spirit. En uh, dat zijn speech ook wel echt presidentieel en partijoverstijgend was. Partijoverstijgend, terwijl de Republikeinen hebben gereageerd van... ja, Obama die uh, zorgt niet voor meer banen, uh, grotere schulden. Dus die zijn wel kritisch, klopt dat? Jazeker. Uh, de speech na Obama werd gegeven door Paul Ryan in eerste instantie... Uh, er komt namelijk een tegenspeech aan de State of the Union van een andere partij. Mm -hmm. En hij heeft erover dat, uh, dat, dat er nog veel meer bezuinigd moet worden dan Obama al wilde. Maar hij uh, was ook wel heel complimenteus over, over Obama. En eigenlijk was het, een, uh, ja, was het niet zo heel negatief over, over Obama zoals hij dat deed. Daarna kwam er nog een speech. Want de Republikeinen hebben, uh, zijn het niet met elkaar eens over wie de speech mocht geven. Ja. Daarna kwam er nog een speech van Michelle Bachman. Die uh, lid is van de, van de Tea Party... Uh, en die gaf toch wel wat een nogal wat radicale speech over dat, uh, ja, dat eigenlijk alles wat Obama doet uh, uh, niet kan en uh, niet klopt. Dat is ook typerend natuurlijk voor die Tea party Ja. Is er trouwens een verschil tussen hoe, uh, hoe nu we terugkeken? Want CNN die kijkt natuurlijk terug met uh, grote namen die we in Nederland ook kennen. Wolf Blitzer, Anderson Cooper. Maar Fox News kijkt misschien met een heel ander nieuws. Is daar verschil tussen of, of toch een beetje dezelfde geluiden, dezelfde tendens? Ja, er is zeker verschil. Dat is één leuk verschil dus als je kijkt naar de uh, uh, polls die ze doen. Hè. Elke zender uh, doet zijn eigen verkiezingswedstrijdje. Uh, en dan zie je wel grote verschillen tussen de grote networks. Dat zijn de, ja, de algemene kanalen waar iedereen naar kan kijken. Dat is ABC en NBC. Uh, die zijn over uh, het algemeen heel neutraal. Maar in dit geval uh, werd er heel positief op de speech gereageerd. Er werd gezegd dat normaal dit soort speeches altijd waslijsten uh, zijn met dingen die moeten gebeuren. Maar dat het dit keer echt geprobeerd was door Obama om er een verhaal van te maken. Uh, Fox News uh, uh, vond ik nog redelijk positief. Er werd met moeite toegeven dat het een, een mooie speech was. Uh, werd, uh, er werden verteld over pluspunten zo, uh, voor hun, zoals het toelaten van militaire recruiters op de campussen, uh, Plannen om te bezuinigen en de grote headline waarmee ze gaan is uh, The future is ours to win uh, van de speech van Obama. Dus de toekomst is van ons om te winnen. Dus uh, nou, het viel me nog wel redelijk mee als uh, Fox News erin zat. Want Fox News themen, is erg conservatief. Is een, een... Die uh, zijn ook zeer anti-Obama. Ja. Over meen algemeen wel, ja. En, maar uh, het, uh, op dit moment uh, valt dat heel erg mee hoe... Uh, ja, zij hebben het heel erg positief opgevat eigenlijk op de speech. Voor in Europa kijken we graag naar CNN. Is dat een belangrijke zender in Amerika? Uh, ja, minder dan je zou denken. Voor Nederlanders is de CNN heel belangrijk omdat het ook in Nederland wordt uitgezonden... Maar uh, ja, CNN is al jaren doet het het steeds minder goed. Hè? Uh, CNN probeert steeds een neutrale uh, uh, houding te geven. En, en hier wordt meer, steeds meer voorkeur gegeven aan zenders die een voorkeur hebben. Dus aan de rechterkant is dat Fox News. En aan de linkerkant heb je dan MSNBC. Uh, en de meeste mensen kijken hier nog altijd uh, uh, nieuws op ABC. Dat is eigenlijk uh, ja, het meest te vergelijken met uh, Nederland 1. Met, uh, wat we uh, ja. ook zijn. Alle politieke commentatoren zijn op dit moment uh, hun analyses aan het loslaten. Jij met onze politiek commentator Jouw analyse, wat vond je er zelf van? Nou, Obama is een fantastische spreker. Het was een goede pep-talk. Uh, het is inderdaad minder een waslijst dan normaal. Dus het was echt een goed, coherent verhaal. Uh, zijn meeste gebruikte woorden waren jobs en work. Dus het was echt wel duidelijk dat het uh, over de economie ging. Ja. Obama wilde, wilde vertellen dat. Uh, dat hij er echt wat aan wilde gaan doen om meer banen te krijgen het was ook minder rumoerig dan vorig jaar. Zoals jullie misschien nog wel weten vorig jaar uh, heeft, uh, werd er geschreeuwd door een republikein dat, het, uh, dat Obama aan het liegen was. You lie. uh, Dat gebeurde dit keer niet. Uh, aan de andere kant zaten er nog wel wat uh, contradicties in de, in de verhalen van Obama. Hij heeft het heel erg over dat Amerikanen moeten gaan samenwerken en, en gaan innoveren en dat de toekomst moeten doen. Maar aan de andere kant ja, iedereen concurreert elkaar natuurlijk ook gewoon voor die uh, uh, banen die er zijn. En, uh, uh, ja, waar er niet genoeg van zijn op dit moment. Ja, ja nee, we, we gaan het uh, in de gaten houden hoe de populariteit van Obama de komende tijd uh, wellicht zal toenemen uh, of afnemen. dan bellen we ongetwijfeld weer met jou. Ik denk dat het voor jou nu tijd is om naar bed te gaan, want het is natuurlijk in Amerika. Uh, S'avonds laat. Dankjewel onze Washington-correspondent Wouter Zantingen met een eerste reactie op de State of the Union. Ja, dat eigenlijk. Ja. En van de verre politiek in Amerika gaan we naar de windmolens in Urk. Het wijdse uitzicht in Urk wordt binnenkort flink verstoord... door 86 enorme windmolens. Dat beweert de groep Urkers. Ze geven daarom vandaag een startschot voor uh, een tegenwindmanifestatie. Mark Rutte is uitgenodigd voor de bijeenkomst. Leen van Loos is een van de organisatoren. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben Mark Rutte uitgenodigd, maar die komt vast niet. We hebben hem uitgenodigd uiteraard, maar we hebben alleen al een vangstbevestiging gehad en verder nog niets. Nee. Misschien dat hij spontaan komt, maar uh, mocht hij niet komen, dan hebben wij een, uh, een pseudo Mark Rutte achter de hand. Een pseudo Mark Rutte? Ja. Wat is dat? Nou, dat is iemand die wel eens fungeert als tendin voor Mark Rutte. Ja, uh, look -alike. Ja. Waarom ja, komen er 86 in bij Urk? Ja, de regering wil voldoen aan hun Europese aanspraken en uh, er lag een uh, plan klaar van een, uh, een 30 tot 40 boeren. En die, uh, dat plan is met beide handen aangegrepen om aan die aanspraken te voldoen. En dat moet ten koste gaan van het, uh, nou, het Geerijsselmeergebied. Ja, hoe zit het uh... in constant? Windmothers heb je er toch weinig last van? weinig last. Het is, uh, het is midden in een Natura 2000-gebied. Het, 2000 -gebied. het zijn de, worden de hoogste bouwwerken van Nederland. Dus vergelijkbaar met of hoger dan de Euromast. En daarvan 86 in een uh, uniek stiltegebied. En op een steenworp afstand van een, uh, een woonkern. Hm. En, dat, dat gaat, dat, dat, en daarvoor zijn zelfs de geluidsnormen aangepast, omdat anders het plan niet door kan gaan. Ja, zijn het lawaaiige windmolens? Dat zijn uiteraard lawaaiige windmolens dan, want als de huidige geldende uh, geluidsnormen niet uh, van toepassing zijn op die uh, windmolens... en ze aangepast moeten worden, dan kunt u aangaan dat het behoorlijk geluid geeft. Ja, morgen heeft u een uh, tegenwindmanifestatie. Ja. Uh, u had het ook een Don manifestatie kunnen noemen? Nou, Don Quichotte was een uiteraard een strijder tegen windmolens, maar had niet zo'n uh, beste naam wat betreft geestelijke gesteldheid. En wij wilden daar niet mee vergeleken worden, want wij zijn bloedserieus. Wij zijn echt uh, uh, tegen dit absurde plan. Ja, want u heeft dus Mark Rutte uitgenodigd, We hadden we net over. Waarom eigenlijk? Ja. Nou, Mark Rutte heeft uh, nog niet zo lang geleden gezegd... dat uh, die malle molens alleen op subsidie draaien. Ja. En wij gingen er ook vanuit dat hij een, uh, een, te een tegenstander van energie was... Dat is toch ook zo? Daar staat hij juist bekend. Want hij roept inderdaad altijd, windballen draaien niet op wind, maar die draaien op subsidie. Ja, nou ja, wij gingen ervan uit dat hij de baas van Nederland was. En uh, toch heeft hij een toestemming gegeven om het plan door te laten gaan. Ja, bent u teleurgesteld uh, in het kabinet en in Mark Rutte? Ja, uiteraard. Wij, zijn, uh, wij gingen ervan uit dat hij tegen was. En ja. uh, hij verspilt nu een, uh, een miljard euro aan... Uh, Belasting held, want ja. die, dat miljard zal wel terugbetaald moeten worden op een of andere manier. Nou, we wensen u heel veel succes met, uh, met de tegenwindactie. Misschien moet u Hans Klok uitnodigen, die heeft dat namelijk ook altijd tegenwind. Ja, dat is uh, bij Hans Klok zijn een windmolen zetten, dat waait het altijd. Zomaar een VNL-adviesje voor niet. En of die 86 windmolens echt gaan komen, dat weten we nog niet. Dat is allemaal afwachten. Maar als het aan u ligt, Leen van Lozen, dan komen die er in ieder geval niet. In ieder geval bedankt voor het gesprek en succes met de acties. Goed, dank u wel. Het is 12 minuten over vijf. Nu luistert naar Nu Al Wakker Nederland op Radio 1. Vanavond wordt in Den Haag bekendgemaakt wie de blogger van het decennium is. We kunnen het ons eigenlijk niet meer voorstellen... maar tien jaar geleden werden weblogs nog gemaakt op donkere zolderkamertjes... door een paar verdwaalde hobbyisten... Tegenwoordig zijn sommige blogs zelfs invloedrijker dan kranten... en een aantal van die hobbyisten is inmiddels miljonair. van die webblog Miljonairs is Ambros Wiegers... beter bekend als professor Hoxha. Hij richtte samen met Dominique Weesie, flashbam, in 2003 geen stel op. Goedemorgen, Ambros. Ja, goedemorgen. Jouw mederoprichter Dominique Weesie is genomineerd... dus ja. het heeft niet zoveel zin als we jou vragen wie er moet gaan winnen morgen. Dus, uh... Nou, je mag het vragen, maar dat, ik zeg Dominique... de rest ken ik volgens mij ook nauwelijks. Ja, ken je die nauwelijks? Er zitten toch gewoon een paar sterren bij. Recenti koning? Um, nee, die, uh, die ken ik, Ja, de, de website heb ik een paar keer gezien. Uh, Mani zat er geloof ik bij. Ja, ja, die, die zegt mij dan wat meer, maar die is volgens mij ook wel wat langer bezig. Vindt de wie met Beastlog. Ja, oké, okay, die ken ik, die ken ik al heel lang. Maar dat ja, nee, dat bloggen, dat, dat van hem, dat vind ik echt niks. Is er eigenlijk een blog dat zo goed is als geen stel? Um... Maar, ja, in Nederland? Volgens mij, nee, volgens mij niet. Het, het is nog steeds niet ingehaald in die zin. Nee. En in het nee. buitenland? Ja, dat is bijna niet te vergelijken. Je, je, je hebt, je, ja, nee, nee. Dat een... Het klinkt een beetje armoeig eerlijk gezegd. Als je televisiejournalisten vraagt wie is nou een goede televisiejournalist, dan geven ze je zo tien namen. Maar als we Ambros Wiegers, een van de grote godfathers van Nederlandse internet, had vragen, dan komt hij met nul namen. Oh nee, we hadden het over de, over de namen, die, over de mensen die genomineerd zijn. Maar inderdaad, als het gaat om bloggen, er gebeurt een heleboel. Maar het is allemaal heel marginaal eigenlijk, uh, ja, buiten geen stijl. En komt dat door die blogs of komt dat door... Nou, de manier van werken. Kijk, dat, dat wij. Ja, gewoon een blog is, is min of meer een soort technisch dingetje. Je hebt een computerscherm en het laatste berichtje verschijnt bovenaan. En zo rolt dat als een soort wc-rol af. Um, maar ja, we hebben niet. niet ja, we, zijn, we waren niet echt bloggers of zo. Hè. We gebruikten gewoon journalistieke te technieken en uh, wanneer het uitkwam. En um, ja, we, we, we melden, ja, hoe zeg je dat? We gingen gewoon helemaal los. Wat je in 2003 had. Dat is nu misschien nog wat, wat lastig voor te stellen. Uh, je hoorde als journalist zo ontzettend veel. Je had nog geen Twitter, je had, je had, je, je had een weblog en uh, daar hield het op. Uh, je had zoveel bronnen, waar, ja, je hoorde zoveel verhalen en er gebeurde gewoon helemaal niks mee, omdat het te marginaal was voor de krant. En uh, de krant op internet, ja, dat, dat, zo, zo, zo nodig uh, was dat in die tijd zeker nog logger dan, uh, dan de drukpers. Ehm. Ja, met zo'n blog kon je gewoon binnen een paar seconden kon je publiceren wat je wilde. vanaf elke plek in de wereld. En ja, dat was toen fantastisch. Ja, we deden toen lekker anoniem. Dat was helemaal mooi. Maar waarom geloofde jij er meteen in? Waarom dacht je van dit kan wel succes zijn? Ehm. Um... Nou, doordat ik een pageview zag. Uh, wij, wij deden gewoon wat we, wat we leuk vonden. Uh, namelijk uh, scherpe stukjes schrijven. En, en, en dan niet geen hele lappen, maar gewoon uh, blogtekstjes. En je zag dat, dat bezoekers dat leuk vonden. Uh, ja, je kon je eider een beetje in kwijt. Je, wat je, uh, ja, je, je was niet gebonden aan, aan traditionele journalistieke regels. Het enige wat, wat gold is publiceren. En voor de rest gewoon nergens bij stilstaan. Ja, oké, okay, natuurlijk wel bij de wet. Maar zo min mogelijk belemmeringen voor jezelf opwerpen en uh, ja helemaal uh, helemaal losgaan. En in jullie allereerste stonden jullie bekend als een shopblog. We waren toen ja. nog een paar uh, volkomen kut en reten cool. Ja. Uh, die twee zijn nou, nou dat, ik wil niet zeggen dat ze niks meer voorstellen, maar het is niks vergeleken bij geen stijl. Nee, maar wij hebben toen de tijd wel. Uh, ik ben er nu weg, hè, maar we hebben toen de tijd wel een. Uh, ja, klinkt wel, klinkt wel heel businessachtig, maar een professionaliteitsslag uh, gemaakt. Um, op een gegeven moment hebben we natuurlijk mensen aangenomen die, die, uh, die ze dat nog beter konden schrijven. En uh, ja, we, waren, we werkten gewoon harder dan de rest. Hmm. Dat Wat waren een... de tijden van, uh, ja ik stond om 7 uur op en om twee uur ging ik naar bed. Maar jullie zijn ook een stuk taaier, gemeener bijna? Ja, misschien ook. Ja, ja, wel, ja taaier. Ja, we werkten gewoon het ja. harten van iedereen. Ik moet nog toch steeds. zeggen, ik, ik, nee, ik wil niet zeggen dat ik verbaasd ben, maar nu ik je zo spreekt, je komt overal zijn buitengewoon vriendelijke man. Maar geen stelde website is snoeihard. Die zijn echt een beetje, een beetje op het gemeen af, af en toe. Heb je er wel eens uh, over getwijfeld? Moeten we dit dan nou wel doen? Ja, we twijfelen best wel vaak. Um, dat, ja, kijk, dat, dat was ook niet iets wat, wat traditioneel was. Als je even kijkt naar traditionele journalistiek... heb je een eindredacteur, een hoofdredacteur... Uh, wat wij meer deden is, uh, nou, je, je zit in dat systeem en je gaat er weer helemaal los. Uh, in de zin van, van, je tikt gewoon zo scherp mogelijk, op scherp zo'n en, en soms er een beetje overheen. En, en vervolgens gaat iemand anders door je aan tekst heen, je, je, je, je directe collega. En zo corrigeer je jezelf een beetje, zo, zo, zo zwak je het een beetje af. En uh, als je ziet dat, uh, dat iemand gewoon uh, niet goed schrijft of ja, dat het allemaal wat te liefjes is, dan, uh, dan uh, pimp je het een beetje op. En zo hou je jezelf een beetje in evenwicht, ja, de ja, stukken. Het was later vandaag uh, Geen Stel, het blog van, van het decennium wordt. Althans, als Dominique Weessie uh, verkozen wordt, dan geldt het eigenlijk voor heel Geen Stel natuurlijk. Dat jullie met z'n allen op de bank staan en vieren dat jullie uh, toch iets veranderd hebben in de blogwereld. Ik, ik hoop in de hele mediawereld. de hele mediawereld? <laughs> ja, ik hoop het. Uh, ja, daar staan we met z'n allen wel even te juichen. Ja, dan staan we ook met z'n allen mee te juichen. Dankjewel, uh, Ambroos Wiegers. En uh, we horen namelijk vandaag of er geen stijlvriend Dominique Weesje... de prijs krijgt voor blogger van het decennium. Modeliefhebbers kijken er al maanden naar uit. De Amsterdam International Fashion Week. En vandaag is het zover. De winter is nog niet afgelopen, maar designers presenteren daar... hun wintercollectie al voor 2011-2012. Dat duurt nog even. Iemand die ons er alles over kan vertellen is stilist Bastian van Schijk, Redacteur Diederik van Zessen sprak met hem. Wordt nou in de hele wereld uitgekeken naar de Amsterdam Fashion Week... of is dit een peulenschil in vergelijking met de Fashion Week in bijvoorbeeld Parijs? Nou ja, in vergelijking met Parijs is het zeker een peulenschil. Ik denk niet dat de hele wereld zit te wachten op de Fashion Week in Amsterdam... want volgens mij is het tegelijkertijd ook de Fashion Week in uh, Oslo of zo bezig. Maar in Europa staan we toch op de zesde plaats. Dus in ieder geval voor Kopenhagen en dan wel naar Barcelona en Madrid... en Parijs, Milaan en Londen. Maar we doen het op zich wel heel erg goed. En wat is dat voor lijst dan waarop we op de zesde plaats staan? Dat is gewoon een lijst waarbij gehouden wordt van de, waar de meeste pers op komt en inkopers en dat soort dingen. En uh, ja, dat doen we gewoon goed. Dus de zesde plaats, dat is niet slecht. In ieder geval boven Kopenhagen. Zeker niet. Naar welke modeshow kijk jij nou zelf het meest uit? Ja, er zijn een aantal. Ik vind natuurlijk uh, Jan Terminia op de openingsavond ben ik heel nieuwsgierig. Nou, die heeft natuurlijk net als de collectie in Parijs al laten zien. Ja, hij blijft toch bijzonder. Hij, is natuurlijk ook wel de, de, hij maakt ook dingen voor Maxima, dus dat is toch al wel interessant. En, uh, en Lady Gaga trouwens ook, dus het is interessant om te kijken wat hij doet. En natuurlijk de show van Supertrash op zaterdag, want dat wordt echt een hele grote, bijzondere show voor heel veel mensen. Dat er 1500 of 1700 man gaat komen. En uh, ja, dus de, daar kijk ik eigenlijk wel heel erg naar uit. En wordt er tijdens zo'n Fashion Week nou ook nog nieuwe modellentalent ontdekt? Uh, ja, absoluut. Kijk, je hebt natuurlijk de, de, de wat grotere namen die gewoon goed kunnen betalen voor al die modellen. Die hebben natuurlijk ook wat kleinere ontwerpers die niet zo goed kunnen betalen voor modellen. En die, daar lopen dan die nieuwe jonge meiden mee. Ja, you never know wat daar tussen zit natuurlijk. Nou ja, Doutzen Cruise is net bevallen. Dus ik zou zeggen, dan moet er misschien wel wat nieuws komen. Ja, volgens mij, de Duitse is volgens mij maar één keer meegelopen zelfs. Nee, er wordt zeker nieuw talent ontdekt tijdens een Fashion Week. Ze <laughs> hebben ook een hele drukke tijd voor al die modellen om... Hè, die kunnen lekker ervaring opdoen op de shows. Misschien, ja, stroomt ze volgende keer... Stomen ze eigenlijk meteen nog door naar Milaan en Parijs, want die zitten er vlak achteraan. Oké, okay, maar wat zijn de trends voor het voorjaar 2011? Voorjaar 2011. Ja, dat, dat, wat ze nu laten zien is natuurlijk alweer najaar 2011. Ah, ja. Ja. Dus, en wat daar de trends zijn kan ik je niet stellen, want dat is nog allemaal, ja, allemaal gedestilleerd worden. Want New York, Milaan, Parijs zitten er achteraan. En voor voorjaar 2011, ja, vele trends gewoon. Dat gaat echt van Safari tot met Shanghai Disco Glamour. Je kan alle kanten op dit keer. En waar kunnen we nou echt niet naartoe? Welke kant? Wat, wat kan echt helemaal niet? Wat is uit? Ja, dat is het probleem een beetje tegenwoordig. Het is niet meer echt uit, weet je, dus het, ik denk dat eigen stijl tegenwoordig een stuk belangrijker is en dat ontwerpers zeg maar meer een soort van aangeefmomenten doen voor wanneer jij, hoe jij eruit wilt zien en dan kies je daar weer een ontwerper uit. Zoals vroeger, zeg maar in de jaren tachtig had je nog echt wat trends gedicteerd werden, grote schouders en et cetera, et cetera, maar mm -hmm. sinds het minimalisme van de jaren negentig is dat wel uh, voorbij. Maar in mijn kringen bijvoorbeeld weet ik dat vorige zomer eh, kon, kon het spijkerjasje kon, maar kan ik hem dit jaar weer aan? Je kan hem zeker aan, gewoon. Als jij er prettig in voelt, kan je hem zeker aan. Ja, weet je, dat zijn van die trends die ontstaan dan opeens. Bijvoorbeeld, je had misschien het afgelopen zomer, die niet zomer, ervoor dat je opeens al die dames die in van die lange zomerjurken liepen. Ja, dat was eigenlijk helemaal nergens te zien geweest van catwalk, maar dat ontstaat dan op straat. Ja, oké. Okay. En Bond zie je ook weer een tijdje alweer eh, in het straatbeeld. Verwacht u dat die trend zich voorzet? Verwacht je nou ja. Ik... Ik hoop het niet. Ik eh, bedoel, het, het is het, bond is uh, ja niet echt een, een ding op een prioriteitenlijst. Maar uh, ja, het, het blijft toch dat buiten ons ontwerpers blijven het laten zien. Ja, en zolang grote sterren het aan blijven hebben in uh, videoclips en dat soort dingen, ja, ze het toch wel terug blijven zien. Ja, want afgelopen maandag werd in Trosrada nog aandacht besteed aan bond, waarbij bleek dat echt bond goedkoper kan zijn dan nepbond. Klopt dat? Dat zou best kunnen, ik zou het niet weten. Maar ja, ik, kijk, net bond wordt weer gemaakt van olie en dat moet weer uh, gewonnen worden. Ik kan me best wel voorstellen dat echt bond goedkoper is op een bepaald moment, ja. En dan nog even, Ves van de Pes, je wordt de nieuwe hoofddirecteur van de Luxury List. Wat is ja, dat precies? Klopt. De Luxury List is een lijst met uh, 200 uh, uh, dingen die je kan doen of kan kopen, uh, waardoor, je uh, waardoor je leven eigenlijk een stuk uh, luxueuzer wordt. En dat gaat echt van, van uh, goed brood in een restaurant tot en met uh, ja, de meest luxueuze resorts waar je kan verblijven. Nou, gefeliciteerd. Ja, ja, ik ben er heel blij mee. Het wordt echt absoluut leuk. Tot slot komt er nog een uh, nieuw seizoen van uh, Hollands Next, uh, of nou ja, Hollands of Benelux Beneluk. Next Beneluk. <laughs> Ja. Uh, geen, geen idee. Het afgelopen seizoen was natuurlijk uh, heel succesvol. Uh, best bekeken seizoen ooit. Uh, ja, je hebt best kans. Gewoon meester wordt... Dat duurt nog wel even voordat RTL daar een beslissing over neemt. Maar ik heb niet gehoord dat het niet doorgaat. Je bent nog niet gebeld? Nee, ik ben nog niet gebeld. Oké, okay, dan weet ik genoeg. Helemaal top. Zeg een fijne dag nog. Hé, hey, jij ook. Tot ziens. Dat was Diederik van Zessen in gesprek met stylist Bastiaan van Schuik... over de Amsterdam Fashion Week. En die gaat vandaag van start. Het is acht voor half zes. U luistert naar Radio 1, nu al wakker Nederland. En het is woensdag de dag dat de weekbladen weer uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen om te beginnen HP De Tijd. Op de cover van HP De Tijd is vandaag een jong, ruziend gezin. Steeds vaker gaan families met kinderen onder de twee jaar uit elkaar. Een baby is namelijk geen reden meer om samen te blijven. En nog een desillusie. Volgens HP heeft een relatie niets te maken met romantiek... De ruzie in de dertigers, die wennen daar maar aan. Ik ga dat verhaal maar eens even goed lezen. En verder een verhaal over defensie. Minister Hans Hille wil fors bezuinigen op onze strijdkrachten. Volgens generaal majoor buitendienst van Vuren kan dat makkelijk. Zijn oplossing? Minder dure spullen, minder dure tanks... minder dure vliegtuigen en al het andere overbodige gewoon eruit. Even in Nederland vandaag allerlei dwarsdenkers. Dat zijn mensen die tegen de stromen ingaan om iets te bereiken. Bijvoorbeeld de Unileverbaas Paul Polman...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 De Partij van de Arbeid komt met een minder zwaar gewicht. Marleen Bart. Zij werd uit de Tweede Kamer gezet tijdens de Fortuinrevolte. Sindsdien werkt ze in de publieke sector. Haar kunnen we moeilijk groot noemen. Stuiterende smileys en onleesbare profielen hives is rijp voor de sloop aldus de nieuwe revue. Vijf jaar geleden was het dé online plek voor hippe mensen. Nu zitten er alleen nog brugpiepers en hoogbejaarden op. En wat gebeurt er als de wietpas in Nederland komt? De revue schetst het scenario. Om wiet te kopen heb je een pasje nodig. Geen pasje? Geen wiet. Tegenstanders vrezen voor veel illegale verkoop op straat. Volgens de revue zal de passen niet komen. Het is allemaal symboolpolitiek. De regering levert het parlement vaak expres niet de goede informatie. Dat stelt Tomme Guido Endhoven na een onderzoek naar gebrekkige informatiestromen in het parlement. Eerder vannacht sprak de redacteur Robert Smit met Endhoven die tekst en uitleg geeft. Ik heb gekeken naar 25 jaar parlementair onderzoek en parlementaire enquêtes. En in ongeveer de helft van die uh, onderzoeken bleek dat inderdaad het parlement uh, slecht werd geïnformeerd. En soms was dat overdadige informatie. Dat het parlement werd doodgegooid met informatie. Soms uh, ontbrak essentiële informatie. Uh, soms werden toekomstprognoses heel rozig voorgesteld. Of uh, werden risico's juist uh, uh, zeg maar onder tafel geschoven. Ja, en waarom werd dat gedaan? Omdat het kabinet uh, bepaalde idealen heeft, beleid wil realiseren, haar plannen wil realiseren. En dan wil ze het uh, zeg maar ook de Kamer meekrijgen. En dus heeft ze de neiging om uh, haar, haar, haar plannen zo rooskleurig mogelijk voor te stellen. Maar dat is toch niet de bedoeling van politiek eigenlijk? Nou, uh, Politiek is erop gericht, ook om, om, om plannen te realiseren. Maar in een parlementaire democratie is het van groot belang dat het parlement voldoende informatie krijgt om zijn controlerende rol goed waar te kunnen maken. En dat is, zeg maar, was bij die gevallen van die parlementaire onderzoeken niet het geval. Maar je ziet dat ook wel uh, beantwoording van Kamervragen elke dag weer. Ik, ergens in mijn proefschrift schrijf ik: Het stellen van de juiste vragen is een kunst, maar het krijgen van de juiste antwoorden een genade. Ja, met wie heb je eigenlijk over gesproken? Uh, ik heb met veel Kamerleden gesproken. In totaal een stuk of 80 mensen. Een aantal uh, zeg maar voormalig ministers: uh, Remkes en Netelenbos en, Bos en uh, Ed van Tijn en uh, Wim Kok. Uh, maar ook een aantal mensen die nu in de kamer zitten. Van Haarsma, en Blok, en, en Brienman, en, en Slob. En, en, nou ja, en nogal wat mensen uit de meeste uiteenlopende fracties. Ja, en, en wat vertelden ze je dan? Ja, de, de, de, de beelden en ervaringen waren heel verschillend. Maar ik kreeg ook... Nou, ik zal een paar, paar heb ik hier, uh, uitspraken... Uh, Jans Schinkelsoek van het CDA. Wat mij vooral opvalt is de verpletterende hoeveelheid informatie. Deze massieve omvang maakt me achtereenvolgens volgens woedend, machteloos en neerslachtig. Nou, dan een andere, uh, Miley Voors, PSMA. Op ministeries geldt het adagium bij twijfel, mompel. Dan denk ik naar zo'n brief, wat heb ik nu eigenlijk gelezen... De informatieproblemen worden door kamerleden heel verschillend ervaren... en dat loopt ook echt dwars door alle fracties in. Ja, maar ik kan me natuurlijk ook wel voorstellen... dat niet iedereen snel het achterste van zijn tong wil laten zien. Is, heb je dat eigenlijk wel gemerkt, dat er, dat er ook kamerleden waren... die ja, het gewoon daar liever niet over hadden eigenlijk? Nou, de meeste kamerleden die vonden het wel uh, prettig om... Is, uh... ...op zo'n manier te praten over hun werk. Ze worden natuurlijk dag in dag uitgevraagd om overal een mening over te hebben. En ik heb de indruk uh, dat, ze, dat ze daar redelijk frank en vrij over spraken. Maar het is wel zo dat de Kamerleden er ook verschillend over denken. Ja, ik wil wel een voorbeeld geven. De, de, bijvoorbeeld, uh, moeten Kamerleden contact kunnen hebben met ambtenaren? Nou, ik ben van mening dat dat uh, wenselijk zou zijn. Want binnen uh, ministeries zit heel veel relevante kennis en heel veel ideeën. En uh, op dit moment is het zo geregeld, uh, via de UK's kok, dat Kamerleden alleen maar uh, via de band van de minister uh, uh, uh, iets te horen krijgen van wat er in het ambtelijk apparaat ontwikkeld is. Nou, ik denk dat dat niet meer goed past in deze tijd in, in een kennissamenleving. Maar moet het parlement dan zelf bewuster worden eigenlijk? Ja, die, zou, uh, zeg maar, die Oekase kok, die zou door de regering in 1998 is die vastgesteld. En ik denk dat een zelfbewust parlement uh, ervoor zou kunnen kiezen om zelf een nieuw wetsontwerp uh, te maken. Nou, hoe belangrijk is jouw conclusie dan eigenlijk? Want denk je dat er wat veranderd kan gaan worden dan? Nou, we zullen zien, we zullen zien. Over twee weken is er in de Tweede Kamer in de oude zaal. Zo'n speciaal symposium, wat ook gewijd wordt aan deze thematiek. Dat gaat over zeg maar, informatie en politiek. En weet de Kamer wel genoeg. En daar komen zo'n 150 mensen, deels zittende Kamerleden, deels oud-Kamerleden, een aantal topambtenaren, een aantal wetenschappers, die met elkaar van gedachten gaan wisselen over deze thematiek. En de inzet is om, om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de informatiepositie van de Kamer te versterken. Maar je staat helemaal achter je conclusie? Ja. Goed, dank u wel Wim van den Burg van AFNP-FNV. Straks dan spreken we met uh, SGP-leider Kees van der Staaij over de missie naar Afghanistan. Het is inmiddels bijna precies half zes bij ons aangeschoven in de studio. Kasper Meijer voor het Nieuwsminuutje. Het Nieuwsminuutje. De Tweede Kamer heeft alle waarschuwingen over de slechte beveiliging van de OV-chipkaart drie jaar lang genegeerd. Dat zei de onderzoeker Rolf Verduld van de Radboud Universiteit vannacht in het WNL-programma Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1... Al drie jaar geleden ontdekte deze onderzoeker een ernstige tekortkoming in de OV-chipkaart. Maar deze gemankeerde kaart is toch op de markt gebracht. Het is met een computerprogramma en een kaartlezer van een paar tientjes mogelijk om het saldo van de OV-chipkaart te verhogen zonder ervoor te betalen. De VN stelt voor om speciale piratenrechtbanken op te richten. Op het vasteland van het notoire piratenregio, als bijvoorbeeld Somalië moeten rechtbanken komen die opgepakte piraten berechten. De berechting moet volgens de VN-adviseur niet al te lastig zijn. Er zitten maar een stuk of tien grote pleinen achter. En, dreigt de VN, we weten wie het zijn. In Jacksonville, Amerika, heeft een vijf jaar oud kind... een pistool meegenomen naar de peuterspeelzaal. Het jongetje had het wapen gevonden in de auto van zijn stiefvader. Vorige week werd in Jacksonville nog een zesjarig meisje uit het ziekenhuis ontslagen. dat zichzelf in haar borst had geschoten. Met haar gaat het inmiddels redelijk goed. Het jongetje is geschorst op zijn peuterspeelzaal. En tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Casper Meijer, met het nieuwsminuutje. Waar gaat het naartoe met de jeugd van tegenwoordig? Op je zestal met pistolen rond gaan lopen. Op je vijftal? Op je vijftal. Doe maar. We gaan het over iets anders hebben. Het telefoonnummer van Mark Rutte staat namelijk niet in het telefoonboek. Alhoewel, van de week circuleerde hij het een en ander op internet. Maar wij hebben zijn echte nummer. En daarom bieden we elke week iemand de kans... om een bericht achter te laten op de voicemail van onze premier. Want onze premier neemt meestal zo rond de klok van half zes in de ochtend niet op. En dat is maar goed ook. Deze week is het de beurt aan Wim van den Burg... voorzitter van de militaire vakbond AFNP FNV, over de politiemissie naar Afghanistan. We gaan eerst eens bellen met Mark Rutte. Kijk, hij gaat hem dus over. En als het goed is, neemt hij niet op. Als hij wel opneemt, dan uh, heet hem uw welkom. Uw oproep wordt niet beantwoord. Dit U wel. wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Beste Mark. Natuurlijk, de regering regeert. Maar als het gaat om de missie, de politiemissie naar Afghanistan, naar Kunduz... dan zou ik u toch een aantal dingen wat hart willen drukken. Ten eerste, voor ons als vertegenwoordigers van militairen... is het belangrijk dat er een breed draagvlak is. Zowel in de Kamer als in de samenleving. Dat lijkt er op dit moment nog niet op. Wat voor ons ook belangrijk is, is de veiligheid. Militairen en politiepersoneel kunnen niet ondergebracht worden... in beschermde onderkomens. Ik denk zeker een aandachtspunt als je kijkt... ...naar de toenemende onveiligheid en condoes. En natuurlijk, als we kijken naar de missie op zich... ...dan hebben wij als vakbond voor militairen geen bezwaar tegen de missie... ...als het gaat om militair component. Maar dit is een samenwerking met de Duitse collega's. En die samenwerking kan eigenlijk alleen maar goed verlopen... ...op het moment dat je samen traint. Zolang we nog geen Europees leger hebben... ...blijft dat altijd een heel lastig punt. Omdat je niet gewend bent met elkaar te trainen... ...en met elkaar op te leiden voor zo'n belangrijke missie. En dat brengt risico's met zich mee. Wim van den Burg, voorzitter van de AVP, de FNV-bond van Militairen. Kijk, en tot zover de voicemail van Mark Rutte, onze premier ingesproken is door Wim van den Burg. En straks spreken wij met, en dat doen wij dan weer, met de SGP-leider Kees van der Staaij over de missie naar Afghanistan. Maar nu eerst gaan we het hebben over mensenrechten in eigen land. Want daar is het niet zo best mee gesteld, Bastiaan. Ze zitten in Nederlandse gevangenissen, maar hebben niks strafbaars gedaan. Acht tot tienduizend vreemdelingen zitten in de cel te wachten tot ze het land worden uitgezet. En dat is een mensenrechten schending, zegt Amnesty International. En daarom bieden zij vandaag een petitie aan. Dat doen ze aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teven. Annemarie Busser van Amnesty International. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat wil Amnesty bereiken met de petitie? Um, nou, twee dingen. Allereerst zal ik even zeggen, dat het, we geven de, de petitie niet aan de staatssecretaris of de minister. Die wilden hem niet in ontvangst nemen. Maar we die bieden hem nu aan aan de leden van de vaste commissie Immigratie en Asiel. En we hopen wel dat de minister en de staatssecretaris kennis genomen hebben van de petitie en er ook zeker wel iets mee zullen doen. Aan de Tweede Kamercommissie, dus gaat het geven aan Tweede Kamerleden? Precies, aan Tweede Kamerleden. Ja. De minister van Veiligheid en Justitie wil hem niet in ontvangst nemen? Nee, nee, nee. nee. Ja, vraag het hem. Nou, zou ik zeggen, we hebben daar geen duidelijk antwoord op gekregen, maar het is wel een teleurstelling. En uh, nou ja, we vonden het een belangrijk moment. Het is ook een petitie die aan hem gericht is en aan minister Leers natuurlijk. Uh, dus nou ja, we hopen dat zij via de Kamerleden wel kennis krijgen van de petitie. Ja. En wat hoopt u te bereiken met die petitie? Nou ja, kijk, misschien u zei het net zelf ook al... Uh, vreemdelingen zitten niet vast omdat ze een strafrechtelijk feit hebben gepeegd. En dat is heel, goed om, heel belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. De enige reden voor de detentie is de voorbereiding voor de uitzetting. En toch inderdaad zitten er grote aantallen mensen in Nederland vast. En Amnesty zegt dus ook van... Uh, als je mensen, als je detentie wil toepassen... doe dat dan alleen als het echt niet anders kan. Dus als een uiterste middel. Als je eerst dus hebt geprobeerd om op een andere manier mensen ...te begeleiden bij hun terugkeer naar het land van herkomst. Hè. Het, het zijn vaak gewoon... uit, uitgeprocedeerde mensen. Dus dan kun je aan alternatieven denken zoals uh, meldplicht of het uh, onderbrengen op een betrouwbaar adres, een borgsom. Uh, nou ja, er is ook in Nederland een, uh, een vrijheidsbeperkende locatie waar mensen gewoon zich iedere dag moeten melden en daar kunnen we komen wonen. Maar het gaat gewoon om illegalen. Ja, het zijn over, Nou ja, het gaat in zoverre gaan zijn mensen die die ofwel uh, in Nederland uh, zijn aangekomen uh, en asiel of een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. En dat is dan uh, nog niet, nog niet rond. Ze zijn in afwachting van die beslissing. Dat kan een reden zijn. Om men wordt dan uh, soms uh, uh, niet geloofd op de op de identiteitsdocumenten. Of er zijn andere redenen om aan te nemen dat er iets niet klopt. Dat zijn de mensen die via Schiphol binnenkomen. De andere mensen kunnen, dat kunnen uitgeprobeerd procederen asielzoekers zijn, kunnen ook mensen zijn die een tijdje lang een verblijfsvergunning hebben gehad. Uh, die verlopen is. Uh, of of mensen inderdaad, die gewoon zelf rechtstreeks naar Nederland zijn gekomen zonder dat zij hun papier gereden. Hebben. Dus dat, het, het, maar, ja, ze hebben het... geen rechtmatig verblijf, dat klopt. Waarom is het dan mensenrechten schending wat Nederland doet? Nou, het is zo dat inderdaad uh, uh, daar, hebben, daar hebben onder andere de Raad van Europa en zo zich wel over uitgesproken. Uh, kort, het is niet zo dat je, pers, dat, je, dat je mensen allemaal in Nederland moet houden die hier zich melden. Nee, het kan inderdaad zijn dat een overheid mag zijn grenzen stellen, mag een migratiebeleid voeren. Maar als je dan mensen terug wil sturen, moet je daarbij de mensenrechten in, in een ogenschouw nemen. Wat dat gebeurt er niet? Waarom, waarom gebeurt het nu niet? Ja, maar vrijheidsontneming is een heel erg zwaar middel. Dat mag je echt alleen maar doen als het echt niet anders kan. Maar anders gaan die mensen toch onderduiken en dan uh, heb je ze niet nou, meer in het dat oog is nog en dan ben dat is nog maar de vraag. Het, is een, uh, het, is een, het gebeurt in andere landen ook. En uh, als je mensen echt wil begeleiden richting terugkeer, dan is, daar, uh, dan is juist detentie vaak een, helemaal niet zo'n goed middel. Mensen worden er uh, uh, sommigen van, negatief, uh, werken niet meer mee aan hun terugkeer. Uh, hun eigen initiatief en hun eigen energie wordt daarbij weggehaald. En je ziet dan ook bijvoorbeeld dat mensen die, juist de mensen die erg lang vastzitten, steeds moeilijker uitgezet worden. Ja. Dus niet alleen zit het trouwens het probleem bij de mensen zelf. Hè. Het is ook soms zo dat landen van herkomst niet, uh, niet goed meewerken bij de terugkeer. Ja. Dus geen papieren verstrekken of dat het nou, ja, wat gewoon wat veel te lang duurt voordat dat allemaal op orde komt. Wat gebeurt er dan? Uh, nou, dan kunnen mensen dus uh, na, na verloop van tijd, na maanden worden ze vrijgelaten... en dan opnieuw, opnieuw weer in detentie genomen. Dus en dan op, komen op, in, in, opnieuw, in Nederland en opnieuw... worden ze vrijgelaten en dan gaan ze nog steeds uh, ja, de gevangenis Ja, 50% van de mensen die langdurig gedetineerd is, wordt uiteindelijk weer vrijgelaten. Dus de detentie is maar voor de helft nuttig, zeg maar. Al die andere mensen komen op straat, die krijgen dan een meldplicht... of die, die worden zo gezegd van je moet het land verlaten... en dat lukt dan om wat voor reden niet. Is... En na een tijdje komen ze opnieuw in detentie. En sommige mensen zitten drie, vier, vijf keer in detentie. Maar nu, maar nu moet ik het maar uitleggen... Nu Ingewikkeld. Als ja. ze op straat komen, dan bent u ook ontevreden. En als ze in detentie zitten, bent u ook ontevreden. Dus eigenlijk bent u gewoon ontevreden als we mensen uitzetten. Nee, gaan nee, zetten. u heeft mij nu. Want ik, ik bedoel, ik, natuurlijk ben ik mensen die daklozen op straat, willen we allemaal helemaal niet. Maar als mensen uit detentie gezet worden, uh, omdat ze, dat ze zeg maar niet langer in de tentie kunnen blijven, omdat er geen zicht is op uitzetting. Ja, dan is de regel in Nederland dat ze uh, uit detentie worden gezet. Nou, dan komen ze dus op straat of ze gaan terug naar een familie of wat dan ook. Maar in ieder geval. Uh, Um, ...zijn ze een tijd lang dan uh, in Nederland met dat doel zelfstandig te vertrekken. Het is duidelijk, u bent ongelukkig met hoe het gaat, hoe ze vastzitten... ...en dat ze überhaupt dat ze vastzitten zal volgens mij niet moeten. Morgen gaat u, uh, vandaag. later vandaag gaat u een uh, petitie aanbieden... Uh, ...blijkbaar niet aan de minister, maar aan de commissie. Maar aan de commissie, ja, oké. Okay. Uh, uh, en we hopen dat alles goed afloopt, ook voor de mensen die daar zitten. Zeker, Dank ja. wel, Anne Ja, Busser. u ook bedankt. Oké, okay, dag. Professoren en studenten hebben al actie gevoerd, maar morgen gaan ook leraren en ouders de straat op. Ze zijn tegen de bezuiniging op het middelbaar onderwijs. We bellen met Ton Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Goedemorgen meneer Duif. Goedemorgen. Welke bezuinigingen staan er op de planning? Nou, waar, waar wij in eerste instantie vooral nu bezwaar tegen maken, dat zijn de voorgenomen bezuinigingen van ruim 300 miljoen. Uh, op, het, op het terrein van passend onderwijs. Uh, en, dat gaat, en dat betekent dat er 300 miljoen gaat verdwijnen voor kinderen die het eigenlijk al heel moeilijk hebben in het onderwijs en waar wij speciale voorzieningen voor kunnen treffen. Wat is passend onderwijs? Passend onderwijs is, het, uh, is een afspraak die we met uh, uh, alle scholen, met, het, met de regering maken, dus met de politiek, dat wij voor elk kind in het onderwijs nu een passende onderwijsleergang uh, weten te garanderen. Dat is niet altijd even makkelijk, want uh, niet alle scholen kunnen elk probleem... want u weet net als ik dat de problemen met kinderen in de laatste jaren enorm uh, toenemen. We kunnen niet voor alle kinderen oplossingen vinden. We hebben gezegd, nou, daar gaan we ons uiterste best voor doen... Daar is ook extra geld voor eh, om dat te kunnen doen. En juist op dat terrein gaat dit kabinet bezuinigen. Onderwijs op maat voor leerlingen die dat nodig hebben? Voor elk kind in dit land het beste onderwijs wat, ze, wat dat kind ook nodig heeft. Maar wat voor kinderen zijn dat dan? Wat, wat hebben die bijvoorbeeld? Ja, dat, dat kan van alles zijn. Dat zijn kinderen met gedragsproblemen. Dat zijn kinderen met leerproblemen. Eh, ook hele specifieke problemen. Ook, maar ook kinderen die op, op, op enige wijze ook niet... Goed aansluiting vinden in het onderwijs. En wat zou er en gebeuren nog... als je die in een normale klas zit? In een, uh... ja, als je kinderen hebt die, die echt, ik noem maar eens, gedragsproblemen vertonen en uh, niet hanteren in de klas, kunnen een hele klas paralyseren, hè? Dan, dan, dan gebeurt er dus niks meer. Dan, dan is zo'n leerkracht daar zo verschrikkelijk mee bezig om zo'n le zo leerling in bedwang te houden. En onder controle te houden dat andere kinderen daaronder lijden. Dan moet je daar gewoon andere oplossingen voor vinden, andere leersituaties creëren. Waardoor dat kind ook aan zijn onderwijs komt, want daar heeft dat kind ook recht op, maar andere kinderen daar niet onder lijden. En dit gaat nu om 300 miljoen euro aan bezuinigingen, bovenop de normale bezuinigingen, ook nog ja. eens. En ja. Wat gaat dat voor u betekenen? Nou ja, kijk, als, als dat gebeurt, kijk, Nederland wil heel graag in de top uh, 5 uh, staan als het gaat over onderwijsprestatie. Dat willen wij ook. Maar Nederland uh, investeert maar ongeveer op plaats 17 in de wereld. Nou, dat, dat, dat gaat niet met elkaar. En als we daar ook nu nog 300 miljoen moeten voor gaan inleveren, ja, dan kunnen wij dat niet garanderen. En er gaan een aantal kinderen de dupe van worden. En vandaar dat nu wij in actie komen tegen dit uh, kabinetsvoornemen. U gaat vandaag actie voeren. Bent u niet een beetje te laat? Afgelopen vrijdag waren de grote onderwijsacties. Had u niet gewoon moeten aansluiten? Ja, maar die, die, die, die speelden zich. En terecht horen dat ze daar ook bezwaar tegen maken. Vooral op het hoger onderwijs en het universitaire onderwijs. Wij hebben het over het basis- en het voortgezet onderwijs. Dat zijn toch twee andere sectoren. En we hebben besloten dat niet uh, met elkaar te vermengen. Ja. Uh, en vandaar dat we daar een apart actiemoment voor gaan kiezen. Heeft u een creatieve actie bedacht? Er is de NOT uh, uh, op dit moment, dus Nederlands Onderwijssantoonstelling, uh, in, in Utrecht. Daar zullen rond 12 uur zo'n zo kleine 300 scholen acties gaan, onder, uh, gaan, uit, gaan uh, uitvoeren. Daar mag ik je nog niet veel over zeggen, want dat is nog een beetje een verrassing. Wij zullen op 8 februari uh, in, uh, in Den Haag een uh, onderwijsdebat organiseren. En op 9 februari zal er een grote manifestatie zijn in Utrecht, Kijk. in Nieuw-Kijnvel te zijn, om de aandacht voor te vragen dat dit echt gestopt moet worden. Okay, dus we kunnen kortom niet meer om u heen de komende tijd. U gaat actie voeren. Nou, als dit, en als dit niet gaat werken, dan zullen we ons gaan beraden hoe we verder moeten in de richting van uh, dat we dan maar ouders, onderwijsgevende, schoolleiders en bestuurders ja. moeten gaan uh, oproepen van nee, jongens, misschien moeten we dan maar... ...in de richting van de politiek wat heldere standpunten bepalen... Ja. ...dat sommige dingen gewoon niet meer kunnen. Ik neem aan dat u niet een petitie start, want er zijn al zoveel petities op dit moment. Nou, wat we gaan doen, dat laten we dan nog maar even in het midden. Nee, het lijkt me te staan met op dit moment. Oké, okay, nou, zeer veel dank en succes later vandaag met, uh, met de acties. Tom Duif ja. van de Algemene Vereniging ja. van Schoolleiders. Ja, en het is inmiddels 13 over half zes. U luistert naar Radio 1 Nu Alwakker Nederland. Straks bij ons Kees van der Staaij over Afghanistan... en wat het standpunt van de SGP is, want het debat vindt vandaag plaats. Maar we gaan ons nu even focussen op de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, en in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart... bekijkt Nu Alwakker Nederland iedere week een provincie... en welke problemen daar spelen. Deze week gaan we naar de provincie Noord-Brabant. Wat moet daar verbeterd worden? Een vraag gaat aan Mieke Gerards, lijsttrekker van de VVD in Brabant. Goedemorgen, mevrouw Gerards. Uh. Goedemorgen. Vandaag vindt er in uw provincie een debat plaats. Het thema is Brabant op zijn best, gemeente en provincie verbonden. Wat gaat er besproken worden? Ja, wat gaat er besproken worden? Um, we gaan eens kijken um, hoe het gaat uh, tussen de um, steden en het platteland. En we gaan kijken hoe we de agenda van Brabant, die we enige tijd geleden hebben vastgesteld hoe we die het beste uh, kunnen gaan realiseren in de toekomst. Ja, want wat is het grootste politieke thema dat speelt in Brabant op dit moment? Nou, het grootste politieke thema, dat is uh, niet zozeer uh, uh, ja, de agenda van Brabant... maar we hebben op dit moment grote problemen met de megastallen. Een heel ander probleem. En hoe gaat u dat oplossen? Ja, dat gaan we wel oplossen. Wij oh. hebben uh, een uh, afgelopen jaar een uh, heel, uh, ja, een heel stevig besluit genomen dat wij geen nieuwe vestiging van megastallen meer willen mm -hmm. uh, hebben in Brabant. En, uh, ja, dan doet zich toch altijd weer een probleem voor dat je een aantal gevallen hebt die uh, dan buiten de boot vallen en waar je een zogenaamde overgangsregeling voor moet treffen. En daar zijn wij ons op dit moment mee aan het bezighouden. En daar hopen wij uh, 25 februari uit te komen, nog voor de volgende statenverkiezingen. En uh, u bent de lijsttrekker, u bent flink aan de, aan de slag lijkt me op dit moment. Ja. Bent u er klaar voor? Ja, ik ben er wel klaar voor. Ja. We hebben een heel goed uh, als VVD een heel goed uh, programma, goed verkiezingsprogramma. En ja, daar gaan wij uh, de boer mee op, om het zo maar te zeggen. Hoeveel zetels gaat u halen? Um, ik uh, uh, schat in dat wij in ieder geval minimaal 15 zetels gaan halen. U moet ook naar andere provincies kijken. Er is vast iets waar je jaloers op bent. Hè? Want het zijn de provinciale staatsverkiezingen in alle provincies. In alle provincies kunt u iets noemen wat van u zegt. dat kunnen we leren van een andere provincie. Nou, niet zozeer leren van andere provincies. Kijk, um, waar wij in Brabant altijd een beetje moeite mee hebben... is dat uh, Den Haag zich zo focust op de Randstad. Ja. Um, wij, u, u weet dat we allemaal moeten bezuinigen. Dat Absoluut. moeten we dus in Brabant ook. En uh, het vervelende is dat wij um, ja, toch steeds... Um, of dat, laat ik het zo zeggen dat Den Haag niet verder kijkt... Uh, dan uh, de grenzen van de Randstad... En ja, dat is voor ons heel lastig, want nou, daarvoor komt... moeten wij extra vechten. Eh, terwijl, als je het goed beschouwt, Brabant een hele belangrijke provincie is. Ja, komt u maar met de wandlijn. naar Brabant, de tweede economie van het land. En dat bedoel ik maar. Brabant is zelfs de meest innovatieve regio van Nederland. Nou, die moeten we er, ja. die, die moet er gewoon inhouden. Nou, dat doen we ook zeker, want uh, dat is uh, heel belangrijk. Uh, u hebt net uh, kunnen lezen dat Eindhoven bijvoorbeeld bij de zeven slimste regio's in ja. de wereld behoort. Nou, ik denk toch dat Den Haag daar wel eens goed naar moet kijken. 25% van de Nederlandse bevolking nou, na... komt uit Brabant. Nou, na, de, na deze oproep in Nu Al Wakker Nederland kan het niet anders. Zeer veel dank, VVD-lijsttrekker in Brabant, Mieke Gerard en succes met de verkiezing op 2 maart. Dank u wel. Het lijkt wel een maand van de acties. Na de cultuursector en de onderwijzers is het nu de beurt aan de militairen. Ze zien de forse bezuinigingen van minister Hans Hille niet zitten. Wie aan de bezuinigingen en defensie denkt, denkt aan Joris Voorhoeven. De voormalig minister moest in de jaren negentig flink bezuinigen. We hebben hem aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Voorhoeven. Goedemorgen. U moest ongeveer 15 jaar geleden ruim een miljard gulden bezuinigen. Hoe heeft u uh, dat gedaan? Ja, ruim een miljard uh, gulden. Uh, dat is dus... Uh... Iets minder dan een half miljard euro. Dat is eigenlijk een eitje. Uh, ja, het was toen op een groter budget en een grotere organisatie. Uh, ik heb ten eerste in het kabinet bepleit om een deel van de afgesproken bezuinigingen niet door te voeren omdat dat te zwaar voor de Defensie zou zijn die toen uh, in hele grote vredesoperaties uh, was uh, betrokken. Uh, het kabinet, het was kabinet Kok 1, heeft uh, ongeveer een kwart van die bezuiniging kwijtgescholden. De rest heb ik gevonden uh, door een aantal grote materieelprojecten vooruit te schuiven uh, en te beperken. En tenslotte heb ik ongeveer 3000 functies moeten opheffen die nog uit uh, de koude oorlogperiode stonden voor een groot deel. En gelukkig uh, heb ik die opheffing geleidelijk kunnen aanbrengen, ja. zodat er per saldo maar 65 ontslagen zijn gevallen. Nou, die functies heeft u al uh, opgeheven, dus dat kunnen ze niet meer doen. Maar ze kunnen wel groot materiaal misschien voor uitschrijven. Ja, en ik begrijp dat de nieuwe minister van Defensie... opnieuw een groot aantal arbeidsplaatsen moet gaan opheffen. Hij sprak zelfs over 10.000. Of dat zoveel hoeft te zijn, weet ik niet. Ik denk dat er op de eerste plaats toch naar... grote, dure materieelprojecten moet worden gekeken. CCSF, ja. Uh, bijvoorbeeld de JSF. Die uh, kost dit en volgend jaar nog niet zo vreselijk veel. Maar op den duur heel veel geld. En ik denk dat dat uh, kan worden aangepakt door samen met andere bondgenoten er één project van te maken. En van Nederlandse kant dus veel minder te gaan doen dan in de plannen stond. Hey, u bent vertrokken bij de VVD toen uh, bleek dat de PVV en de VVD gingen samenwerken. Ja. Ja. Um... Bent u een beetje te spreken over dit kabinet of bent u toch blij dat u bent vertrokken? Um, zoals mijn reden toen was, is die nog steeds. Ik vond het niet verstandig dat CDA en VVD uh, een driemanschap aangingen uh, met de PVV. Nou, maar even uh, pragmatisch bekeken. Um, kijk, de huidige premier maakt een... Uh, indruk, ...maar daarmee zijn de problemen die men zich op de hals heeft gehaald... ...met deze coalitie niet opgelost. Maar is dit kabinet goed bezig? Um, dat zou ik niet willen zeggen. Um, het Waarom kabinet niet? voert weinig hervormingen door. En um, wel flinke hervormingen bij Defensie, 10.000 mensen eruit. Kan dat eigenlijk wel? Dat um, weet ik niet... Uh, ik wil mijn opvolger, de hele, op dat punt ook niet voor de voeten lopen. Ik weet ook niet op welke termijn hij die 10.000 rekent, maar ik vind het wel heel erg veel. En ik geef er sterk de voorkeur aan uh, vooral de bezuinigingen te zoeken in de materieelsector. De missie in Afghanistan, politiemissie, ja of nee? Moeten we gaan, ja of nee? Weet u, uh, dat politieke oordeel... Uh, wil ik nu niet geven. Uh, dat is niet alleen een kwestie van uh, defensiepolitiek en buitenlandse politiek, maar ook een kwestie van binnenlandse politiek. Mm -hmm. uh, de Tweede Kamer die, uh, zal zich daar vandaag en morgen verder over buigen. En dan zullen we zien uh, of het kabinet uh, erin slaagt een meerderheid voor het voorgestelde beleid te krijgen. Ja. Ik heb zo mijn twijfels. U heeft die twijfels. U vermaakt zich liever in het onderwijs, want dat zit u nu in, hè? Ja, gelukkig zijn daar geen bezuinigingen, of toch ook wel? Uh, ook bezuinigingen in het onderwijs die lang niet allemaal verstandig zijn. Goed, dan is dat punt ook weer gemaakt. Dank u wel, Joris Voorhoeven, voormalig minister van Defensie... over de aanstaande bezuinigingen bij datzelfde departement. Wel of niet naar Afghanistan voor een politiemissie. Daar wordt vandaag in de Tweede Kamer over gesproken. Er lijkt geen meerderheid voor deze missie te zijn. Toch zullen de regeringspartijen CDA en VVD morgen, want dan pas zijn de stemmingen pas, voor de missie stemmen. Ze krijgen waarschijnlijk steun van de SGP. En we spreken daarover met SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Goedemorgen meneer van der Staaij. Goedemorgen. Uh, u gaat morgen sowieso voor een missie stemmen? Ja, inderdaad. Het lijkt erop dat uh, morgen de definitieve knopen worden doorgehakt. Ja, en u gaat sowieso voorstemmen? Nee, niet sowieso. Wij hebben gezegd... Uh, Destijds toen er een motie voor lag van GroenLinks en van D66... die zei, kabinet, we hebben toch een verantwoordelijkheid in Afghanistan. Kijk eens of we niet met een politietraining uh, verder kunnen gaan. Uh, toen hebben wij gezegd, daar stemmen wij voor. Wij vinden dat een goede motie. En dan ligt het voor de hand dat wij ook constructief kijken... naar de uitvoering die het kabinet eraan heeft gegeven. Maar niet tot elke prijs. Nee, want wat is voor u een voorwaarde om er wel of niet heen te gaan? Nou ja, kijk, voor ons is een heel belangrijk punt: um, uh, we moeten de overtuiging krijgen dat het ook echt zinvol is um, dat deze missie het werk gaat doen in uh, Kunduz, in Noord-Afghanistan. Dat de samenwerking um, zeg maar van de Europese Unie en de NAVO, dat dat op een goede manier is um, vormgegeven, dat het goed is ingebed in een, in een lange termijn aanpak. Nou ja, zo zijn er meer punten te noemen ja. uh, waar wij aan zullen toetsen van de missie moet werkelijk zinvol zijn. mag niet gefrustreerd worden door een tekort aan middelen en mensen. En, nou, ik moet zeggen, ik vind dat het kabinet wel uh, een, een stevig verhaal heeft neergezet ja. in, de, in de brief. Maar uh, ja, er zijn ook heel wat vragen bij zo'n missie te stellen. En we vinden het ook echt van belang dat daar een goed en een inhoudelijk debat over plaatsvindt. Mm -hmm. Zowel GroenLinks als christenunie zeggen op dit moment, het is te militair deze missie. Te militair, dat zegt mij uh, uh, niet alles. Uh, ik vind, wij hebben geen uh, last als SGP van welke uniforme allergie dan ook... Uh, dat het niet uh, militairen zouden mogen zijn. Wij denken dat juist ook een uh, inbreng van militairen... ter bescherming van politietrainers van groot belang is. En je hebt het daar niet over een paar parkeerwachters die je opleidt. Je hebt het wel over uh, politieagenten in een moeilijk land... wat tot voor kort nog een mislukte staat was. Wat vindt u eigenlijk van het gedrijf van D66 en GroenLinks? Zij vroegen om een politiemissie, dan krijgen ze die van het kabinet en nu zijn ze opeens tegen? Nou, ik vind, ja, ik ga nog niet uh, nu andere partijen uh, kapitelen. Ik wil eerst eens afwachten waar ze mee zullen komen uh, in het debat zelf. Als je, als je hebt aangegeven uh, dat je. Uh, vindt dat je verantwoordelijkheid moet blijven dragen in Afghanistan. en dat zo'n politietraining. Uh, een, een hele goede mogelijkheid zou zijn. Ja, dan moet je toch wel met een uh, stevig verhaal komen. om daar vervolgens weer van weg te gaan. Want het lijkt er nu bijna over. de publieke opinie is wat gekanteld. en D66 en GroenLinks doen aan mee. Want de, de, de hoorzitting, daar bent u ook bij geweest. Uh, eergisteren. daar is toch niets geks gezegd? Uh, ja, die hoorzitting gaf een reëel beeld van, van zeg maar. De, de kansen en de risico's die aan zo'n missie verbonden zijn. Maar je hebt inderdaad ook wel te maken met eh, het draagvlak voor zo'n missie... Binnen het geheel van de Nederlandse samenleving. Natuurlijk ook binnen de mensen die het ook moeten gaan doen in het bijzonder. Um, maar ook bij de politieke partijen. Uh, ik vind zelf wel dat juist ook bij dit soort onderwerpen um, ja, moet het natuurlijk niet zo zijn dat je stellingname afhangt van de laatste opiniepeiling. Um, uh, het, het, het, het gaat hier om heel belangrijke onderwerpen waarvan je ook um, van iedereen mag verwachten die juist in de Tweede Kamer ook een rol heeft. Dat hij zich tot de laatste punt en komma ook verdiept in wat hij aan de orde is, en dat is iets anders dan zeg maar ook soms een soort primair gevoel wat bij allerlei mensen um, kan reizen, maar die ook vervolgens wel zeggen maar ik snap best um, dat je even om echt een weloverwogen oordeel erover hebben, wel uh, er heel goed in moet verdiepen, en daar kom ik niet eerlijk gezegd niet aan toe, dat soort mensen kom ik ook heel veel tegen. Nou wij wensen u in ieder geval heel veel wijsheid bij het maken van een keuze dank u wel SGP-fractievoorzitter, Kees van der Staaij de Amerikaanse president Barack Obama eindigde ongeveer twee uur geleden... met zijn toespraak tijdens de State of the Union. We spraken eerder met Amerika-kenner Maarten van Rossum... die voor ons de toespraak volgde. Was het weer ouderwets genieten van zijn spreekkunsten? Ja, ik vond het uh, was net wat te lang, denk ik. Die dingen zijn altijd een beetje te lang. Ja, dat is echt... Uh, dat was, wat een mij oor... betreft had het wel uh, 45 minuten, dat was ook goed geweest.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 No country with such a promise. Dat je denkt van flikker daar toch een en op met die onzin. en ja, Dat is helemaal niet zo. Nou ja, er werd dus weer gezegd... Hij verwees dan naar, naar Biden en, en Benen die achter hem zaten. Dat waren gewone jongens die het ver geschopt hadden. en nou ja, Dat was dan het wonder van de Verenigde Staten. Terwijl de sociale mobiliteit de, tegenwoordig in West-Europa... beduidend beter is dan die in de Verenigde Staten is. En dat kan mij dan wel...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 Het is bijna zes uur, dat betekent dat wij zo plek gaan maken voor de collega's van het Radio 1-journaal. En het betekent bovendien dat over een uur de collega's van ochtendspits weer te zien zijn op Nederland heen. Aan de lijn hebben we presentatrice Petra Gijzen. Petra, goedemorgen, wat gaan jullie doen? We hebben een hele boeiende interessante en leuke ochtendspits straks. Met daarin vers van lever de analyse van Arendt-Jan zijn onze commentator van de State of the Union van Amerikaanse president Obama... De jongere clubs van de partijen die nog twijfelen over Afghanistan, komen allemaal bij ons langs. ChristenUnie D66 GroenLinks aan tafel met boekenstein erbij. En een reportage van de Nederlandse grootmeester Schaker Anis Giri, 16 jaar oud, een jonge filmmaker over zijn film op het, het Rotterdamse Filmfestival. En no non ons een super Henny van der Most. Die komt langs met zijn visie op Nederland. Dat allemaal in ochtendspit. Nou Peter, we gaan zo eens, eens allemaal kijken. Wat een boordevolle uitzending heb jij weer in succes met Aantjan Boekenstein. Uh, misschien kan hij ook reageren op Maarten van Rossen die weer bij ons reageerde. En mocht u geen genoeg krijgen van Omroep WNL... dan kunt u natuurlijk altijd surfen naar omroepwnl.nl... of vanavond om half zeven luisteren naar Radio 1. Want dan is avondspitser en WNL is er de hele dag op woensdag. Want iets voor half negen vanavond op Nederland 2... weer een kerstverse aflevering van Uitgesproken WNL met Joost Eerdmans. En volgende week, als het uh, weer dinsdagnacht is... de nacht van dinsdag op woensdag om twee uur zijn we hier met Nog Steeds Wakker Nederland... en vanaf 4 uur een nieuwe aflevering van Nu Al Wakker Nederland. En tot die tijd kunt uh, natuurlijk ook twitteren naar ons, hè? Twitteren, ja. Nou, zeg het eens. Nou, het, het redactie is. WNL. Uh, dat is gewoon het beste. Of hashtag WNL kan je ook gebruiken. Het is bijna 6 uur. Dat betekent dat u zometeen het nieuws hoort op rijden.